Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Trinidad en Tobago is de noodtoestand uitgeroepen. Dat gebeurde na escalerend bendegeweld in het weekend. Zaterdag werd op de eilandstaat voor de kust van Venezuela een bendeleider vermoord. Een dag later werden in een winkel vijf mannen doodgeschoten. Volgens de politie als vergelding voor de vermoorde bendeleider. Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen politie en leger harder optreden tegen de bendes.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 S'nachts koelt het in de gazastrook af tot zo'n 10 graden... waardoor er een hoge kans is op onderkoeling. Bovendien staan delen van de kampen blank door hevige regenbuien. Op de Maasvlakte in Rotterdam is vanmiddag een kitesurfer overleden. De watersporter zou ongeveer een kilometer van de kust zijn afgedreven. Volgens Rtv Rijmond lag het slachtoffer zeker een uur in het water... voordat hij uit het water werd gehaald door de kustwacht. Waardoor hij in de problemen kwam is niet duidelijk... Het weer nog vanavond en vannacht bewolkt. Minimaal liggen tussen de 2 en 7 graden. Morgen op oudejaarsdag, overdag zo goed als droog. S'avonds en tijdens de jaarwisseling kan het vooral in de noordelijke helft regenen. Aan de kust zijn dan zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen noord op de A10, noord op te zijn bij Amsterdam...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 Welkom in uur nummertje 3. waar we begonnen met een nummer van Francis Alban Blake. En wie is Francis Alban Blake? Nou, dat is een poëet of eigenlijk ook misschien een muzikant die vrijwillig is verdwenen. Maar ja, we weten allemaal een beetje hoe het afgelopen is. Hij is niet meer onder ons, maar wie goed oplet, weet dat het eigenlijk een pseudoniem is voor de Volendamse muzikant en songwriter Frank Bond. We gaan zo dadelijk beginnen met uh, het derde uur van deze compilatie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat laatste uur, dat staat in het teken van Seb Adams. Hij is de winnaar van de 035 Popprijs en hij vertelt in deze uitzending natuurlijk over zijn manier van muziek maken en hoe die liedjes ontstaan. Dat zul je ook uh, terug horen in de samenvatting van dit laatste uur. Hey, dit is Sepp Adams en je luistert naar 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wil je weten hoe Seb Adams akoestisch klinkt? Kijk dan naar Alternative FM. En dit was het begin van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Die ook te volgen is op YouTube. YouTube.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 Wanneer was dat ook alweer? Even hier uh, de finale was in maart. Dus helemaal in het uh, vroege voorjaar. Beetje, beetje. Geleden, ja. Het ja, is dus alweer een uh, nou, half jaar. Meer ja, dan een half goed, jaar terug. Ja. Um, maar goed. Uh, heeft het ook iets voor je opgeleverd? Uh, ja, ik zit nu hier. <lacht> <lacht> nee. ja. Um, ja, best wel veel. Ja. Ja. Ja. Nee, we, we hebben het Stadsfestival Hilversum hebben we mogen openen. Mm -hmm. Dus dat was heel bijzonder. Dat was ook een uitverkochte editie. Mm -hmm. Ik denk iets van 6000 kaarten verkocht. Ja.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 het is mijn meest bekeken video tot nu toe. Uh, het is ook mijn slechtste video, qua kwaliteit dan, uh, want ja, het was gewoon op een, op een Samsung... Daar gaan we vanavond dunnetjes over doen, hè? Dus, uh. ja, ja, ja. Het was gewoon geschoten op een Samsung uit 2017. Maar, weet je, het vertelt het verhaal en ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. En via die music video ben ik ook video's voor andere mensen gaan schieten. En ja doe ik dat nu eigenlijk als mijn werk. Dus het is muziek en video voor mij. Het zijn twee verschillende disciplines, zoals ik het. Ja, maar wel heel erg verbonden, denk ik. Dat dan weer wel. Dus jij zal ook hier met een scheef oog kijken. Hoe doen die snuiters van Alturen die Vem schuine streep 3 voor 12 noord holland vloedgolf Ja, dat is natuurlijk wel een idee. Vind het alleen maar leuk. Dat is één kant van het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 mooie woordgrappen en ja. ook uh, want het, en dan daar moet, je doe ik moet je ze loggen, moet je ze loggen, dus uh, ja, ja en, met een patat dat met werkt het heel goed ja ja, ja? nee want uh, we hebben de afgelopen editie patat met bij de Forstin uh, gedaan ja. dus, uh, voor degenen die het niet kennen het is, je krijgt drie bandjes te zien en een patatje met voor 7,50. dus dat is voor het publiek is het een deal uh, ja, ja. Uh, dat dat krijg je nergens deal. anders <laughs> um, dus dat is uh, dat was een heel goed concept en wij hadden ook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 Tell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 heb uitgebracht, hebt uitgebracht uh, ja, toch? Uh, want uh, deze die heb jij volgens mij vlak nadat je de popruis had Dit gewonnen was, uh, Deze heb ik tijdens de finale uitgebracht Ja, zo was het, ja Klopt, inderdaad, ja. Ja, inderdaad. Ja. Uh, Want dat was ook uh, wel, het was wel een grappige aanleiding dat je, dat je uh, de nieuwe single uh, tijdens de finale uh, ging spelen, geloof ik uh? ja, ja. ja. We hadden zoiets van, weet je, we staan uh, voor een volle vorstin hmm. uh, We hebben het nummer liggen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 Ever drags me down, I am home I'm tethered and I'm broken, I'm long gone I am free I feel like I can breathe again and I'm long gone into the wild when nobody ever drags me down I am home I'm tethered and I'm broken. I'll be alone Dankjewel. Dat was hem. In de studio zit Seb Adams. En we hebben al twee nummers van hem gehoord. Nightmares en Flare Guns en Long Gone. En straks krijgen we nog More Than You Know. En de meest recente single Guitar Hero 3. Zeker. Ja, 3. Uh,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 ja sowieso een heleboel jaren tachtig rock vooral ja ja een beetje de amerikaanse power rock eigenlijk zo'n beetje ja. dat dat dat dat is iets een beetje wel waar waar jouw voorliefde in je hart een beetje ligt zeker ja ja ja, ja die die vonk die is gaan overslaan zowel door Kiss als door Guns N Roses ja. Guns N Roses is meer bij me gebleven ja um,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 Dus, uh, ja, want vol, met name in Scandinavië uh, is die metal-scene uh, enorm. Ja, die is enorm. Uh, ja. uh, maar goed, als ik jou proef, zou uh, ik je woorden proef, dan zitten er toch ook wel metal-dingetjes uh, in. Uh.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 heb je die ook heel stiekem al veel eerder gespeeld uh, tijdens uh, een van jouw optredens? Misschien wel tijdens uh, de finale van de 035-Popprijs? Of... Uh, nou, ah, we ah? hebben die zelfs uh, bij de voorronde gespeeld. Hm? Um, en het leuke was, we hadden toen een hele oude TV mee. Hm. Want ik had zoiets van. Um, die voorronde, dat was in uh, Wisselord. Hele mooie studio in Hilversum. Hele, hele ja. grote live room. En ik dacht, ja, hoe kunnen we nou.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 much I wish I could take a ride right to 2013. We had nothing but time and Guitar Hero 3. Guitar Hero 3.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 Dat was hem, Guitar Hero 3, de, de laatste van dit blokje van twee. En het was ook het laatste blokje van twee. We gaan weer even ja, min of meer de afsluitende uh, uh, babbel doen met Sepp Adams. Um, want ja, uh, het, het verhaal 035 Popprijs is natuurlijk, uh, nou ja, ik zal niet zeggen helemaal ten einde. Want ik heb me laten vertellen dat...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 Yes, dankjewel. Uh, dat was hem, Seb Adams. Hey, dit is Seb Adams. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, je weet wat je moet doen. En ik uh, hoop dat ik je de volgende keer weer zie. En met High and Shy sluiten we deze compilatie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf over het jaar 2024 af. We eindigen waar we eigenlijk een beetje mee begonnen. Want Frank Bond, die heeft natuurlijk wel meerdere jassen aangetrokken en pseudoniemen. Maar hij is natuurlijk ook nog steeds de frontman van Alaska. En ja, hoe kan het ook anders? Ook op deze tweede kerstdag komt dat mooie iconische nummer Never Cry Wolf van het album... En dat is Actors and Liars van Alaska uit 2012 nog een keertje voorbij. Tot volgend jaar!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 I'm a fool. Thank God, I'm tired too.